Dit is Jeroen Jepkema met het NOS Journaal. Inval gepleegd op het geldtransportbedrijf G4S. Met een explosief is een deur uit het pand geblazen waarna de daders naar binnen konden. Wat ze hebben buitgemaakt is nog niet bekend. personeel van het bedrijf is zichzelf in veiligheid te brengen. De overvallers gingen er in twee Audi's met hoge snelheid vandoor richting het zuiden. De auto's zijn voor het laatst gezien bij Gorkum. In Syrië is vanochtend om vijf uur de deadline verlopen waarvoor het Syrische regeringsleger de wapens moet hebben neergelegd. Het is nog niet duidelijk of de Syrische troepen zich aan de afspraak houden. Volgens de afspraken met de VN had het Syrische leger dinsdag al moeten beginnen met de terugtrekking uit belegerde steden. Maar de troepen voeren gisteren juist nieuwe aanvallen uit. Volgens de activisten is het nu rustig. In Florida is de burgerwacht George Zimmerman aangehouden voor de dood van de ongewapende zwarte tiener Trayvon Martin. De aanklacht is doodslag. Zimmerman schoot de jongen van 17 bij een supermarkt dood, omdat hij zich verdacht zou hebben gedragen. Later beriep de 28-jarige verdachte zich op zijn recht op zelfverdediging, omdat hij door Traven zou zijn aangevallen. Zimmerman zou volgens een advocaat verklaren dat hij onschuldig is. In het Limburgse Stijl is vannacht een appartementencomplex ontruimd, omdat er brand was in een woning op de tweede etage. Hoeveel mensen hun huis uit moesten is nog niet bekend. Twee mensen zijn behandeld voor ademhalingsproblemen. In de eredivisie is koploper Ajax uitgelopen op de concurrentie. De Amsterdammers wonnen gisteravond in Heerenveen met 5-0. Eerder op de avond speelden AZ en Twente in Alkmaar met 2-2 gelijk. De PSV verloor met 2-1 bij RKC. en In Kerkraden kwam Feyenoord niet verder dan een 0-0 gelijk spel tegen Roda. Ajax staat nu drie punten los van nummer 2 AZ. Tussen Utrecht en Den Bosch was vanochtend een zijne wisselstoring. De storing is inmiddels verholpen, maar treinreizigers moeten nog wel de hele ochtend rekening houden met vertragingen. Het weer buien en af en toe zon. De temperatuur stijgt naar een graad of 12. Dit was het nos -show. Dit is Johnson Hokka van de ANWB. Files in de Randstad staan onder meer op de A1 naar Amsterdam. Tussen Barneveld en Knoop het de 5 kilometer. En verderop nog eens een keer 6 kilometer tussen Knoop het Hoeveelaken 1 brugge. A2 Den Bosch naar Utrecht tussen Beest en knooppunt Everingen 8. A8 naar Amsterdam tussen Krommenie en knooppunt Koenplein 4. A9 richting Amstelveen 9 kilometer tussen Beverwijk en knooppunt Raasdorp. a 12 Den Haag naar Utrecht tussen Gouda en Nieuwbrug 3. En verderop richting Arnhem ook 3 kilometer tussen knooppunt Lunetten en Bunnik. Vanuit Arnhem naar Utrecht rijdt het langzaam over 5 kilometer tussen knooppunt Maandenbroek en Maarsbergen. En verderop nog eens een keer 3 kilometer bij Maan op de A15 Rotterdam naar Gorken tussen Hent 3 kilo Ambacht en Sluitrecht West 4 kilometer. Op de andere rijbaan staat de 3 kilometer bij haringsveld Giesendam. A16 richting Rotterdam tussen Knoopend Klaverpolder en Dordrecht Centrum 4. A20 naar Gouda tussen Schiedam en Knooppunt de ook 4 kilometer. En verderop 3 kilometer voor Knooppunt Gouwe. Richting Hoek van Hollandza 4 kilometer bij Knooppunt de En nog eens een keer 3 kilometer bij Rotterdam Centrum. A27 Breda naar Utrecht tussen Knooppunt Gorkum en Lexmond 5. En verderop bij Nieuwegein 3 kilometer. A28 naar Utrecht. Daar staat 6 kilometer tussen Amersfoort, Vathorst en Amersfoort.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 Wat een rust, wat een rust. Daar zijn we weer. Goedemorgen Zandvoort. Naast mij zit Betty. Goedemorgen. Ja, goedemorgen Ben. Dus naast mij zit Ben Zonneveld. Ja, dat blijft natuurlijk ja. altijd gezellig. En naast mij aan de linkerkant zit Daan Leffers. die doet de techniek. Gezellig. Gezellig. Uh, Yvonne Roosnaal en L. Jansen hebben de, uh, de redactie gedaan hebben die loopt snel weg. Die hadden we nog wat willen vragen, maar dat komt misschien nog wel goed. Het eerste uur en het tweede uur zijn lekker rustig. Er zijn weinig gasten, er is dus een hoop muziek. Ja, ze hebben gewoon lekker allemaal Pasen. Dus <laughs> ja, dus... ja, we doen het gewoon allemaal een beetje in de rust vandaag, Ben. Dus uh, we gaan wel eens kijken wie er wel en wie er niet ko uh, komt. In ieder geval is uh, Klaatje Pompen is er wel van het uh, uh, Noord-Hollandse archief. En we gaan eens praten wat er allemaal in zit. Want ik heb zelfs begrepen dat ook Zandvoort in het archief zit. Ja, klopt. Ik heb haar al een keertje eerder in het programma gehad. En uh, een hele prettige gast. En ze wilde heel graag weer terugkomen. Dus, uh... Vandaag is ze er. Een. Ja, ze ja. komt gelijk al aan. Doe het rustig aan, we gaan ook de muziek Doe maar rustig bedrijf. aan, ja. <coughs> En in het uh, uh, half elf, kwart voor elf komt uh, Gert uh, Jan van Kuik en Dennis Moerenburg. Die komen eens praten over de winkel leeg- en volstand. Ja. Want inmiddels zie ik allemaal winkels die ik weer uh, gevuld worden met bloemen. Uh, zonnebanken die worden weer opgesteld. Ja. Het wordt een vrolijke boel in de Het gaat hard. Ik, wat, zondag was ik wel heel verbaasd. Want uh, ik zag opeens twee van die ja. hele grote ballonnen. Toen ik dacht, hé, hey, wat is hier aan de hand? Toen had ik er wel over gelezen. Maar toen bleek dat... Uh, de halve al afgesloten was, dus uh. ja, dat zijn. Ja, er zijn voor- en tegens over. Ja. Uh, uh. Ik persoonlijk vind het wel gezellig dat iedereen zijn terras wat groter kan ja. maken en, en, en zijn winkelwaar wat groter kan maken. Voorwaarden dat het mooi weer wordt. Ja. Maar dat gaan we zien. Ja, het was zondag geen mooi weer en toen was het heel eng stil. <laughs> ja. Maar goed, dat, dat, dat hoort kan erbij. je niet voorzien hè? Nee. Nee. Nee, nee, nee. Maar goed, we gaan wel zien wat het programma ons brengt. In ja, en we iedereen. hebben nog heel veel puzzeltochten in dit weekend. Oh ja, dus die wordt uh, die uh, ook nog uh, over. Roy komt nog even vertellen ja. hoe het met de puzzeltochten is. En uh, we zien hoe je er binnenvalt. valt. We pakken ze gewoon. Uiteindelijk is iedereen welkom bij ja. uh, Hotel Hoogland om een kopje koffie te drinken. Of gewoon wat te vertellen En als iemand bij, wat te vertellen heeft, mag die zeker langs. Mag die gewoon naar tafel Maar eerst maar een muziekje vandaag Ben. Ik durf haar niet meer als Daan zo streng is met zijn tien seconden en zo. Ja, maar wat een hele muziek. muziek ja. he? we, begonnen we hebben een rustig programma en we begonnen ook lekker rustig. Dus, uh, maar uh, aan tafel bij ons is uh, Klaartje Pomp aangeschoven. Goedemorgen, Klaartje. Goedemorgen. Goedemorgen. Goed om hier weer te zijn. Ja, van Noord-Hollandse Archief. En uh, je was een paar maanden geleden hier en toen had je ook gezegd ik wil graag nog een keertje terugkomen. En uh, je bent er, leuk. Ja, ja. en... Uh, ik heb vandaag weer uh, wat te vertellen over het Noord-Hollands Archief en onze website waar we nu uh, sinds 5 april, uh, dus eergisteren, gisteren, hebben we vijf lokale kranten uh, toegevoegd en die zijn nu voor het publiek uh, te doorzoeken. Kan ik, uh, uh, je zegt vijf lokale kranten, hè, dus de krant, uh, misschien iets uit Lisse of uit de buurt? Nou, uh, hoe hoe locat is ho Die tot ons werk is Nee, het is dus dus het Zuid ja. uh, de Zuid-Holland. En Zandvoorter Courant hebben we niet gedigitaliseerd. Okay. Het zijn kranten voor de oorlog. Vaak ook advertentiebladen waarvan je zegt van nou, wat staat daar nou in? Maar als je daarin gaat zoeken zul je verrast worden je wat, wat je allemaal vindt en aantreft. Welke, welke zijn dat? Het gaat om het Haarlems met SCH advertentieblad wat in 1879 werd opgericht. Juist om heel veel te adverteren en uh, door uh, advertenties hopen ze de handel en nijverheid omhoog te stuwen. De eerste heemsteedse courant, uh, die is nu nog steeds uh, in, onder een iets andere titel voortgezet. Uh, Bloemendaals editie, Bloemendaals nieuwsblad en het zondagsblad voor Zandvoort en Aardenhout. Kijk, die moeten we hebben. Het zondagsblad voor Zandvoort en Aardenhout. <laughs> en zoals de naam al zegt is het zondagsblad voor Zandvoort en Aardenhout had een stichtelijke uh, doel. Het wilde uh, vooral stichten, terwijl die andere uh, krantjes willen ook adverteren, gemeentenieuws brengen. Maar uh, hier was het doel om uh, de lezer, de badgast, een stichtelijke boodschap te kunnen brengen. En tegelijkertijd werd er ook op pagina 5 en 6 geadverteerd. Dus je ja. komt er ook weer de leuke advertenties uit die tijd tegen. En welk, uit welke tijd is het precies, die, die, die krant? Die kranten. De, uh, allemaal voor de oorlog. Uh, de oudste is van 1879 en het uh, zondagsblad voor Zandvoort aardenhout bijvoorbeeld van 1912 tot 1918, niet zo lang be bestaan. Maar uh, het is al heel erg leuk om het zo terug te Nu hoe, hoe hebben jullie dit weer gevonden? Hoe, waar, waar, waar vind je dit weer? Is het niet, niet verloren gegaan? Nee, het is niet verloren gegaan, want anders had je het niet gevonden. <laughs> nou, juist dit soort uh, krantjes die gaan inderdaad uh, heel makkelijk verloren. Omdat uh, ja, men staan er niet bij stil dat je ook dit kan bewaren. En dat er best wel waardevolle uh, informatie in staat. Maar uh, wij als Noord-Hollands Archief hebben uh, Haarlems Dagblad als krant. Daar bewaren we de leggers van. We bewaren ook de lokale uh, krantjes. Me, uh... En uit het verre verleden zijn er heel veel gaten gevallen. Dus we, we hebben nog niet alles compleet. Ja, en... ik, kan me voor, ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat ik een Haams dagblad of een, een telegraaf of een, een algemeen dagblad, dat zijn uh, redelijk stevige kranten die, die bewaren mensen wel. Uh -huh. Maar zo'n zondagsblad voor Zandvoort en houdt. hoe kom je nog aan die originele? Liggen die ergens op zolder of, of brengt men die naar jullie? Nee, in dit geval is het zo gegaan dat de Stadsbibliotheek Haarlem en omstreken had deze kranten en nog veel meer kranten in haar collectie en dat hebben ze hebben ze, ze hebben zich ook gericht op het bewaren van uh, bijzondere boeken. Uh, en ook of het bewaren van kranten en hoe dat, ja, dit specifieke krantje daar ja. is gekomen weet ik niet, maar ze hadden dat daar en tegelijkertijd hadden ze niet de goede bewaaromstandigheden, dus toen zijn de, is op een gegeven moment de afspraak gemaakt dat het Noord-Hollandse Archief de bewaring van die kranten zou doen ja. en uh, zo is dat zondagsblad bij ons gekomen tegelijkertijd kreeg we er als een uh, presentje bij dat uh, de Stadsbibliotheek had uh, van de provincie Noord-Holland subsidie gekregen om die vijf lokale kranten te digitaliseren. Dus we hebben nu een soort samenwerking gestart dat die gedigitaliseerde kranten door ons op de website worden getoond dankzij dat initiatief van de Stadsbibliotheek met subsidie van provincie Noord-Holland. Ja, er zijn eh, ook in die tijd natuurlijk heel veel verschillende krantjes uitgegeven en specifiek die vijf kranten die komen dan weer boven water. Precies. Ja, dat is wel, uh, wel, wel, wel vreemd, maar ook leuk natuurlijk. Want uh, ik ga zeker kijken. Maar het is heel leuk. Ik heb zelf nog een krant thuis liggen door omstandigheden van 45 jaar oud. Waar ik vandaan kom. Gewoon ik doe een krantje. En als je daar dan weer in kijkt, dan denk je... Ah, in 45 jaar, hoe is de wereld veranderd? Exact, dat zie je ja. terug. Uh, als je gaat kijken in de rubriek gevonden voorwerpen. Ja. Uh. Nou, voor de oorlog dan zie je gevonden voorwerpen, dat, dat geeft al een tijdsbeeld. Gevonden, herenhoed, hmm. nog een herenhoed, een rozenkrans, een hondenhalsband, een dubbeltje. Het zijn allemaal van die dingen dat je denkt van, hé, dat, al die gevonden voorwerpen, die vind je tegenwoordig via dat niet meer. Vind je dat niet meer, dan wordt er gemeld een uh, mobiele telefoon of uh, heel ja, andere voorwerpen. heel andere dingen. En ook de advertenties van een groenteboer of een slager bijvoorbeeld, Zou ik zo... Mooi verschil om te zien hoe die dan adverteren en hoe dat nu allemaal geadverteerd wordt. Ja, en dat vinden mensen vaak ook heel leuk en dat verrast mensen ook. Soms zijn mensen op zoek naar uh, voorouders. Ze zoeken vaak op een naam uh, op de, in de krant. En dan komen ze op advertenties en dan uh, horen wij de reactie. Wat leuk, ik wist niet dat mijn uh, overgrootvader vroeger een groentewinkeltje nee. had. Of dat hij een huis uh, huurde, daar en daar. Maakt dat het werk niet moeilijk? Want je zit met die krant... En je ziet een paar woorden, dus ik neem aan dat je dan ook... Dat zou ik doen, ik zou een stuk gaan lezen. En dan nog een stuk lezen, en dan nog een stuk lezen. Je wordt erin gezogen op een gegeven moment. En dan, maar je moet wel werken natuurlijk. Ja, dat maakt uh, voor mij... Ja, er, er is heel veel leuks te, te vinden in ja. archieven. Dus uh, op een gegeven moment hou je daar een beetje afstand van. Ja, je, je moet... Maar ik vind het nog steeds heel erg leuk om uh, thuis in archieven... Uh, kleine onderzoekjes te doen en daar nieuwe feiten over te ontdekken want op een gegeven moment zit je zoals je zei helemaal in die tijd het leeft en dan ja. denk je van oh zo was die wereld vroeger heel anders dan nu maar soms zie je ook weer raakvlakken en dan ga je hem ook een beetje voelen denk ik maar ook de taalgebruik als je dan op een gegeven moment gaat lezen hoe er toen geschreven werd dus hoe er toen eigenlijk gecommuniceerd werd was ook gewoon anders dan nu en dat is best heel want dan voel je opeens hé hey, zo zat die wereld toen ja. Ja, hè? Ja. Ja, jij bent natuurlijk van, uh, van de digitale uh, taal met FF en zo ja, ja, ja, ja. ja, dat dacht ik al. Ja, dat lees je in die kranten niet meer terug. Nee. Het is heel zorgvuldig Nederlands ja. wat, ze, wat er geschreven ja. wordt. Helemaal voluit en ja. lange zinnen. Ja, nou, maar de advertenties zijn weer kort en krachtig. Het is uh, heel afwisselend om te kijken. Grappig is ook om te zien dat in die lokale kranten ook uh, het landelijke nieuws vermeld wordt mm -hmm. en soms ook internationale berichten dus het was ook de jaren 30 met name, waren natuurlijk ook een tijd van economische crisis, van internationale onrust en dat weer, weer klinkt, dat lees je terug in die lokale kranten ook, dus men was er overal mee bezig, ook vluchtelingen het vluchtelingenprobleem speelde mm -hmm. toen van joodse vluchtelingen dan en in de in dorpen werd er geconnecteerd, waren steuncomités voor vluchtelingen en dan zie je, dan denk ik van ja, je het zit ook weer parallellen met. Ja. Ik, vind dat. Ja, we kijken al wat. Je doet hè? Dat gaat klaartje, gaat zo die denkt dat gaat doen. Nou, ik kijk even naar de andere kant, want we kunnen hier nog heel lang over praten. Ik vind het nog heel erg leuk. En ik wil straks zeker nog wat websites horen om om op het spoor te zetten. Maar we gaan eerst een stukje muziek draaien vandaag.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 Wat een rust, wat een rust. Hmm. We gaan weer uh, verder praten over het uh, Noord-Hollands archief. Want Noord-Hollands archief is natuurlijk niet alleen maar het zondagsblad nee. voor Zandvoort en Aardehout, maar nog een heleboel andere. Meneer de Gebber, veel plezier. Ja, meneer de Gebber gaat dan we weg. Weg. weer weg. Weer weg. Um, we hadden het even over uh, de leggers en het Haams dagblad, hè, dat die zo groot en, uh, en zwaar zijn. Om eens kijken bij jullie in het archief en uh, digitaal gaat het allemaal een stuk makkelijker. Uh, de weg naar het digitale archief. Hoe, hoe kom ik er? Via de website, wwwnoord natuurlijk, ja, Noord -noord hollandsarchiefnl Noord-hollandsarchief.nl, dus niet achter elkaar door. Dan kom ik daar op die, uh, die basisbladzijde. Uh, ja, homepage. En, uh, en hoe, hoe ga ik verder? Nou, er staat bijvoorbeeld uh, meteen al zoek in kranten. Nou, als je daar klikt, dan kom je in uh, de krantenviewer en kan je kijken van uh, waar wil ik op gaan zoeken. Dan kan ik een keuze maken van een krant. Je kan kiezen voor een krant, je kan je eigen zoekterm invullen, okay. uh, bijvoorbeeld Badgast en Zandvoort, of Zandvoort alleen, geeft al heel veel hits natuurlijk. Maar ik kan me voorstellen als ik Zandvoort intoets, dat ik in vijf kranten aan het zoeken ben. Ja, en je kan ook zeggen, ik wil alleen maar in Zandvoort zoeken en dan in dat zondagsblad, okay. dat kan ook. Dus je kan selecteren en filteren. En dan een uh, ja, dan, dan zoekterm en dan kom je vanzelf wel op, uh, op een Badgast of uh, strandtent wat je wil hebben. Ja. Dus het werkt heel makkelijk. Maar ja, het Noord-Hollandse archief heeft echt heel veel. Jij, vorige keer was jij er niet, toen ik nee. er was. Maar uh, toen heeft ze hele leuke filmpjes op uh, een van ons gegeven. Die waren ook zo ontzettend leuk. En, uh... Op YouTube, we hebben een eigen YouTube-kanaal. Ja. En staan okay. staan uh, oude filmpjes. Ook weer Noord-Hollandse archief? Ja. Okay. En uh, het YouTube-kanaal, daar staat ook een leuk filmpje van badgas. uh, badgasten in Zandvoort. Uh, het Bad. Een binnenbad bij de vlakbij zee, waar bootjes in Riesbad. krijgen. Dat is? Ja, het staat er niet bij. En we, we hebben zelf nog, we hebben die filmpjes van particulieren gekregen. Okay. Oude filmpjes, ook van voor de oorlog. En die filmpjes die kunnen je nu niet meer goed afspelen. Dus we hebben de filmpjes gedigitaliseerd en een deel daarvan op YouTube gezet. Mm. En als er mensen zijn die nog verhalen weten over uh, die betreffende scène, of dat verder kunnen duiden, dan is dat van harte welkom. Ja, je, je we hebben dus... nu een beetje globale gegevens. Ja, ja je, je, hebt, je, hebt een, je, hebt, je hebt een Philippi, maar je hebt het verhaal niet. Het precieze verhaal hebben we niet. Okay. Meer dan. Nee. Nou, dan wordt het toch tijd om eens met de babbelwagen of het genootschap te gaan praten. Zeker. Want ik denk dat die toch wel heel veel verhalen voor je hebben. En het is natuurlijk wel leuk ja. als je dat er wel bij hebt. En dat is ook het leuke van zo'n uh, Is dat ook het doel trouwens van jullie, dat, dat je ook het, het verhaal achter de filmpjes krijgt? we willen wel altijd graag het verhaal okay. achter de bron weten mm -hmm. en dat, uh, wij zijn de bewaarplaats van die bronnen, mensen kunnen bij ons onderzoek doen en de verhalen zelf boven water krijgen maar als er mensen zijn die het verhaal ook weten die kunnen het dan naar ons brengen en het vastleggen, want dat is natuurlijk heel waardevol als ja. mensen herinneringen hebben of weten hoe het dat ze de puzzelstukjes bij elkaar kunnen brengen. Nou, dus bij deze een oproep aan, aan iedereen die zand voor zijn verhalen kent en nog even wil kijken op Noord-Hollands Archief. En dan ook nog even naar YouTube gaat: Noord-Hollands Archief. En daar een filmpje gaat zien over Zandvoort. Nog iets verhaal erachter weten. Neem dan contact op via ons kan dat of via Noord-Hollands Archief. Prima. Kijk, dan krijgen we een heel mooi, mooi verhaal. Ja. ja, leuk hè. Nou, het, het, het grappige is: uh, wij gaan altijd heel graag naar de, naar de babbelwagen en naar de genootschap aanvonden. En als er ook iets vertoond wordt wat niet juist is, dan staat er gelijk een zandvoordel op en dat is niet zo. En dan krijg je echt het juiste verhaal door. Dat is wat grappig. Vandaar dat ik ook best wel uh, denk dat je achter het ware verhaal komt. Als mensen even gaan, uh, gaan zoeken, dan, uh, dan zien ze dat. Ja, en heb je naar aanleiding van de vorige uitzending nog, uh, want toen zei je al, mensen die spullen hebben, uh, informatie hebben, die kunnen op contact. Heb je nog wat reacties gekregen? Nee, we hebben nog geen acquisities gekregen okay. rond uh, van Zandvoorts materiaal, wat naar uh, aanleiding van de radio uitzending. Maar ik denk dat we het gewoon moeten laten horen, steeds van dat we ervoor openstaan. Ja. Ja. Daar en blijf dat jullie ook zijn, ja. en dat is natuurlijk ja. ook heel belangrijk. Ik denk ook dat heel veel mensen het nooit geweten hebben, dat jullie uh, be bestaan. Ja, precies. Ja. Nou, We hopen toch dat. Maar ja, je hoort, je hoort natuurlijk wel de bibliotheek, ja, uh, een archief voor je en, maar je, je wordt pas geïnteresseerd als je wat meer de achtergrond weet, zoals dit. Is hartstikke leuk. En nu een aantal zandwoordjes. Dus zeker, die, die, gaan zoeken, zoeken. die gaan zeker kijken. Ja? Die gaan die krantjes zoeken. En dan die je moet even die trigger hebben om om dat, om dat te gaan doen. Ja. Ja, we zijn niet alleen dus voor de archieven van de overheid, van de gemeente Zandvoort, mm. maar echt ook juist voor uh, de persoonlijke verhalen van mensen, de uh, archieven van en de verhalen van uh, mensen, bedrijven, van uh, families die hier gewoond hebben, foto's, films, dat maakt uh, samen een compleet beeld van, een, van Zandvoort bijvoorbeeld in dit geval. Ja. En bestrijken jullie helemaal, echt heel helemaal. nooit ja. Holland ook? Uh, wij, uh, wij hebben als werkingsgebied twaalf gemeenten. Haarlem, Velze en tien andere onder meer Zandvoort. En we werken voor de provincie Noord-Holland. Dus de rijksinstellingen en de rijksinstellingen in de provincie Noord-Holland. Dat wil zeggen gevangenissen, ziekenhuizen, rechtbanken. Dat zijn grote overheidsarchieven. Ja. Maar het archief van Alkmaar zit weer bij het regionaal archief Alkmaar. Goed, is het dat duidelijk? Ik zit er zo na te ja. kijken, hè? want Jesse, je zit nu al zo ver terug in de tijd met je archief. Het, het, werd er vroeger veel bewaard, want als je geen bewaren hebt, heb je ook geen archief. Klopt, maar uh, er werd vroeger ook al bewaard, ja? vanaf de, de middeleeuwen al, de vroege middeleeuwen. Maar toen was het anders georganiseerd, kloosters bewaarden. Uh, steden bewaarden en dan bewaarden ze in het uh, in de toren, in de kerktoren, in een grote kist met hangsloot ja, ja, ja. bewaarden ze de stadsrechten en de belangrijke papieren. En zo is het archiveren eigenlijk begonnen. En zo he? is ja. het wel begonnen. Ja. Ja. En nu eh, druk je op de knop en ja, de ja, ja, ja, hele euh, heleboel knop eruit. <laughs> en er zijn de afgelopen eeuwen ook veel verloren gegaan. Ja, dat zal best, ja, best. En archiveren is ook een kwestie van, nou, kijken van wat je wel bewaart en mm -hmm. wat niet. Want je kan natuurlijk ook niet alles bewaren. We hè? kunnen nee, niet, niet alles nemen. bewaren, nee. Nee, nee als je... maar er wordt dus wel een selectie gemaakt. Uh, ik wil die krant hebben, die krant wil ik niet hebben. Want uiteindelijk zijn alle kranten interessant behalve dan de, de, de, de, de, de reclamekrantjes maar of het nou een weekblad is eh, wat we hier in Zandvoort hebben of een Zandvoorts krant ja. in alle kranten staat wel een stukje wat over 100 jaar interessant is ja maar dan kijk je ook van uh, waar, welke krant voegt nog iets toe ten opzichte van de andere? Het wordt natuurlijk wel een stuk makkelijker archiveren. Hè? Want alles, alle kranten worden al digitaal opgeslagen. Ja. Dus je hoeft niet meer te Voor de huidige tijd hoef je niet meer te zoeken. In verschil van archief. Nou, het is voor de huidige tijd het is nog een kwestie van hoe krijgen we dat digitale krantenarchief, hoe gaan we dat organiseren? Mm -hmm. Want kan papieren papierenkanten is het mm -hmm. georganiseerd. Maar die digitale krantenarchief gaat om heel veel data. En uh, dat moeten we dan goed opstaan. Ja. En daar moeten we goede afspraken over maken. Nou, dat staat nog allemaal in de kinderschoenen. Ja, dat vind ik dan weer vreemd. Weet je. Ja? Zie je in deze tijd, waar het eigenlijk gemakkelijkste zijn om CVS, uh, as, krant.nl. Mm -hmm. En dat levert dan toch weer problemen. op. Nee, het geeft geen probleem. We moeten dat nou, nog je moet, organiseren. Je moet het organiseren, ja. ja. Want het is natuurlijk net wat straks al zei. Je, je kan natuurlijk niet alles bewaren. Nee, maar net, net alsof je de, uh, uh, die vijf kranten uh, um, zegt, die wil ik hebben. Kan je dat nu ook doen natuurlijk. Er komen in Zandvoort, oh, we houden het even over over, over Zandvoort, er komen de drie krantjes binnen in het weekend. Nou, die sla je op, ja. denk ik dan. Ja, ja. maar daar moeten we dan afspraken over ja. maken. En tegelijkertijd zijn we als Noord-Hollands Archief en de andere archief, archiefdiensten in Nederland ook, zijn we druk bezig met digitale archivering. En dat gaat vooral niet zozeer om de kranten, maar in eerste instantie om digitale overheidsinformatie. Want dat komt niet meer op papier naar ons toe, maar de overheid is... Het, nou, het, is steeds, meer, het is steeds meer uh, digitalisering. En daar, uh, over één, twee jaar, gaan, zijn we aan digitaal archiveren met een digitaal depot. Ja. ja ja nou Ik zit weer met verbazing, want ik, ja, ik, ik, ik, ik, ik, nou, ik, ik ga op die site kijken, ik ja, vind leuk. het hartstikke leuk. Ja. Net als ik je al uh, van tevoren vertelde over het stukje van, uh, van de Zandvoerskrant Digitaal, het millennium cadeau wat we een aantal jaren gekregen hebben, is gewoon hartstikke leuk om te zoeken. En ja daar verlies ik zo weer twee uur mee, omdat ik dan uh, in, uh, in de computer moet duiken. Ja, ja, het maar, fantastisch uh, dat, het, uh, dat het er ook al digitaal is. Ja. Nou, de vond ik heb twee uh, filmpjes uh, aangereikt. En op YouTube dus, die had ik thuis zitten kijken. Mm. En uh, nou, het was zo leuk. Die, die Vespa-tocht uh, was dat, die je uh, aangereikt had. Nou, en dan zie je dat zo. En ik ben natuurlijk geen Zandvoort <coughs> en ik woon hier pas vijf jaar, maar... Maar je mag wel uh, hier zitten, hoor. Ja, dat vind ik heel aardig van je. En... Uh, maar dan zie je dat zo en denk je, oh wat leuk. Ja, en dan kom je echt in die tijd. Tenminste, ik heb dat wel. Maar dat is misschien ook met onze leeftijd. We worden wat ouder. En dan... Onze leeftijd? Ja, je denkt dat ik nog heel jong ben, maar dat valt echt mee. En, uh... Ik heb niks gezegd. <laughs> ik zit voor de radio hè. Dat op de radio. Dat op de radio. Ja, ik vind het helemaal warm. Ja ja ik heb dat wel. Ik vind dingen van vroeger nou, dat, dat, kan heb, ik heel erg van genieten. Dat heb ik dus ook, want ja. ik kijk ook wel eens op, uh, op, op, op filmpjes en zeker bij de, de, de genootschappen en, uh, en, en de babbelwagen. Het archief van Zandvoort, moet ik er bijna zeggen. En dan zit je gewoon te genieten van dingen die eigenlijk nog niet zo lang weg zijn, maar ook dingen die al verder weg zijn. Ik kan bijvoorbeeld heel erg genieten van die oude uh, Formule 1 filmpjes. Nou ja, dat is, dat, is, dat is 20, 30 jaar geleden. Eigenlijk is dat niet eens ver. Maar het is wel historie. Ja, het is geweldig om te zien hoe ja. de auto's van toen, wat toen hard was, hoe je dat nu al ziet van ah, ja. ah dat is vertederend ja, ja, ja. hartstikke leuk ja. Dat uh, we gaan een beetje afsluiten met dit onderwerp. Yeah. Uh, Dank jullie wel. We nou, mo moeten nog even, nog even de, de, uh, de website noemen: noord-hollandsarchief.nl. Ja. En waar zit het aapstaatje? Dat is voor de e-mailadres: uh, uh, info, ja? info, info hollandsarchiefnl Voor de e-mailvragen. Ja, natuurlijk. Die zijn er dus ook. En ik heb de vorige keer ook begrepen, en dat zal nog zo zijn, mensen kunnen ook gewoon bij jullie op bezoek komen. Ja, we zijn geopend van maandag tot en met vrijdag. En, en waar oh, sorry, van dinsdag tot en met vrijdag. Maandag zijn we gesloten. En waar is dat? Jansstraat 40. Janstraat in Haarlem. 40. Beetje bij het oude Pliesebre in de buurt. Ja, dat zeg je. Tegenover de Jozefkerk in Haarlem. Ja. En uh, schuin tegenover de rechtsbank. Precies, dus mocht u gaan kijken in ja. het Noord-Hollandse archief uh, van dinsdag tot en met vrijdag kunt u terecht. En anders gewoon op de website Klopt. En klik er eens op en zoek naar Ik vind het zo mooi, het Zondagsblad voor Zandvoort en Aardehout. Ja, mooi hè ja. Klaartje bedankt Dank je Goed, fijne Paasen. you mm -hmm. Is nog geen ondernemer, hoor ik net zeggen. Geweldige uitspraak uh, aangeschoven. Het wordt hartstikke druk hier zo. Uh, aangeschoven uh, Bart van Haldestaat, Dennis van Haldestaat en Gert Jan. Die, uh, nou, dat wou ik zeggen, ja, ik, niet van Haldestaat, maar van het hele centrum. ik zag je denken, ja. Heren, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen, uh, we hebben uh, we dachten dat we niks hadden, hè? Kijk eens nou, ja, Volle dus, tafel. Volle tafel. tafel hebben we helemaal leuk. Ik ga niet eens beginnen over het illegale meelopen, want dat uh, <laughs> daar gaan we het straks nog wel even over hebben. Want we hebben met Bart gesproken 14 dagen of drie weken geleden of zo. Ja, met regelmaat hebben we eigenlijk. Ja, contact en, en uh, de maanden. toen uh, zat je hier. De Even aan de touwtjes trekken dat we wat meer, meer ruimte hebben met snoeren en zo. Uh, toen zat je hier met veel uh, enthousiasme en uh, Gert was er ook bij over uh, het opbloeien van, uh, van de Haldestraat. De ondernemers die van alles weer gaan verzinnen. En uh, ik als voorstander van het afsluiten van de Haldestraat heb er nog een, een, een duit in het zakje gedaan. En afgelopen zondag was ik in de Halderstaat vroeg en toen zag ik die blauwe dingen omhoog gaan in een top. Nou, en dat was dan een, uh, een noodoplossing omdat de koppeling met de gemeente te het oh. was te komen, als het goed is, morgen... Uh, maar die uh, paaltjes stonden wel omhoog? Ja, paaltjes stonden omhoog, maar er komen prachtige banners met, daarin, uh, met daarop geprint. Uh, de logos van de promoters van uh, VVV Overzet, Zandvoortse Courant en Zeilvis. En het gaat eruit zien met lekkershoppen, winkels, dansen, gezelligheid, bars en cafés. Lekker uit eten, restaurants. Dit is het voorbeeld wat morgen in de Halterstraat vereist. Oh, leuk. Oh, dat is echt, dat ziet er um, goed uit. Dit, dit gaat over de weg heen? Oh, dus zo drie palen in de grond, zeg maar. En die komen aan het begin van de, begin van de, de Halterstraat? Ja, waar staan. normaal de, de dranghekken zouden staan. Ja? Wat eigenlijk uh, uh, toch, ook weer een beetje, toch ook weer een beetje een, uh, een, een stoppende werking ja? heeft. Hopen we dat we hiermee wat meer een uitno uitnodigende werking hebben van de mensen die vanaf de, vanaf het, uh, de kerkstraat doorlopen naar het kerkplein. En dan hopelijk een logisch vervolg zien in uh, het doorlopen naar de Haltestraat. Uh, merk je dat? Dat de doorloop komt? Of, of moet je dat nog voelen? Dat moeten we nog gaan voelen. Uh, Want je kan natuurlijk wel die, die, uh, die klinkertjes een stukje verschuiven op het Raadhuisplein. Maar de, ja. het moet dus de doorloop worden naar de Haltestraat. Nou, maar dat ik... is een, uh, een eerste stap. Ja? En uh, ja, goed, ik denk dat we ook met het afsluiten van de Haltestraat en natuurlijk. Het, uh, uh, uh, uh, dit soort dingen met, uh, met die banners die we ophangen mm -hmm. dat we hopelijk gewoon die, die oude route zoals het vroeger eigenlijk heel logisch was dat we dat weer kunnen herstellen we, we hebben gisteravond ook borden opgehangen voor de HEMA op de lantaarnpalen. Zo vriendelijk te zijn niet te willen parkeren daar de scooters en brommers. En zich achter de bankjes die het meer naar voren zijn gezet ja, ja, ja. daar te parkeren. En heel de prins zal als het seizoen over drie weken zich daartoe leidt die routing aankleden met beplanting. Dus dat je echt een straatje krijgt. Ja. En zo gauw het, uh, de gemeente het weer als functieplein nodig hebt, dat die plantenbakken even verzet kunnen worden. Ja, ja. Dus dat het ook flexibel is. Het is allemaal op een soort toch wel een heel flexibel ja, systeem je, neergezet. Je zag het met de van zandvoort want uh, vorig jaar kwamen ze binnen via de grote kroeg was er geen enkel probleem maar nu kwamen ze binnen over uh, de poststraat en dan ja, en ze liepen zo door de kroeg het dorp weer uit door die scooters en mm -hmm. uh, dus we hebben heel goed scooters weggezet. Ja. Uh, die logische zoete die moet nog ontstaan dat moet groeien ja. dat moet groeien ja. ja het is natuurlijk ook gegroeid dat men daar allerlei fietsen en, en brommetjes neerzet dus dat moet je op een goede moet je dat weer uh, zien zien te uh, verwijderen corrigeren. zien te corrigeren <laughs> Er is jarenlang gesproken over ja, afsluiten, niet afsluiten. Er zijn enquêtes gehouden onder, uh, onder ondernemers. Hoe is het gevoel bij de ondernemers nu? Ja, nee, twijfels. Uh, paar voor, paar tegen? Nee, nee, bijvoorbeeld was 85% voor. Ja? Enkel de eerste keer dus na de ronde is er een, nu één zondag geweest dat hij afgesloten is geweest. Ja. Uh, toen hadden we windkracht vijf, zes met noordoostenwind dus ja, dat is een, een, een moeilijk verhaal voor de terrassen maar had het anders anders geweest als die ballonnen er niet gestaan hebben. Dus dat is een beetje, ja, je hoort wat geroezemoes van, ja. van, van, is het goed, is het niet goed. Ik denk dat we het pas over een aantal maanden kunnen beoordelen. En we hebben ook in tevoren gezegd van, we staan open voor alle kritiek. Uh, moeten we volgend jaar een maand later ermee beginnen. Mm. Of, en, maar we staan open in september voor alle kritiek ervoor. Maar laat ons, geef ons de gelegenheid om het uit te testen. En als je het straatbeeld, ondanks het slechte weer van vredeweek zag, zag het de knoer te gezellig Met ja, de dat... terrassen op straat, de beplanting op straat. En het hebt deze week weer een voorwaartse stap gemaakt. Want het winkeltje van... Nou, er zijn dus een zestal winkels deze week opengegaan. Er zijn een ja, aantal Bij, want okay. de, uh, de Haldenstraat bloeit op. Hè. Ja? De, de lege zaken vullen zich. Ik ben uh, op de hoek geweest bij de schoolstraat Gisteren ook een prachtig uh, bloemenwinkeltje ja. bijgekomen met grote houten banken. Je ziet er geweldig uit. Uh, de, daar gaan we straks ook wel even over. Dennis is natuurlijk een man van het eerste uur van uh, de Haldenstraat. Ja, ja, goed. Ik zit in ieder geval op nummer 1. <laughs> maar dat is toevallig. Nummer 1a is dat Nummer... toch? Nee, hey, dat is 1. Ook een gedraadhuis 1 maar. Ja. Oh, <laughs> nou, ik ben natuurlijk ook blij dat ik uh, dit jaar weer op mijn vaste ja. plekje uh, ja, ja, ja. zit. En ik denk dat het ook voor de, voor de ondernemers uh, van de Haltenstraat uh, leuk is dat, dat we gewoon dit jaar gewoon uh, het seizoen beginnen zonder een, uh, een bouwput. Um, dat hebben we natuurlijk Belangrijk. twee jaar gehad. Ja. Ik heb vorig jaar verbouwd en uh, we hebben natuurlijk het uh, MMX uh, complex. Wat, Al er uh, uh, bijna af, hè? Ja. ja. ja. Dus ik, uh, we hebben eigenlijk uh, met z'n allen wel een heel goed gevoel dat we in ieder geval het seizoen beter beginnen dan we vorig jaar uh, zijn begonnen. Uh, alle winkels zijn mooi gevuld. Uh, ja, uh, ja. Is dat ook je, je aanloop naar het seizoen? Want uh, als je het zo zegt, hè, iemand komt nu in Zandvoort en die ziet een bouwput, die zegt nou, uh, doei. En nu komt hij in Zandvoort, ziet een gezellige winkelstraat vanuit, komt volgend, uh, Maand of zo, op een keer terug. Zeker is, is, dat, is dat het smoel van zijn antwoord dan? Ja, ik vind het wel. Vooral... Ik ja. denk, uh, denk het ook, tuurlijk. Ja? Uh, en ik, wat denk ik ook vooral scheelt. Uh, volgens mij hoorde ik je net al zoiets zeggen over. Uh, ja, uh, de neuzen staan allemaal gewoon lekker weer in dezelfde richting. Uh, er moest ook wat gebeuren en gelukkig is iedereen wakker. Uh, ja, dat uh, uh, gebeurt natuurlijk niet. Uh, uh, ook niet altijd uit luxe. Hè? Als je het uh, nee. in uh, economisch wat mindere tijden uh, moet je wat creatiever zijn en dan uh, dan, dan staan de ondernemers op. Ja, en dan uh, gelukkig hebben we dan uh, met name in het voorste uh, stukje van de Haltestraat een, uh, een, een groepje die, uh, die de schouders eronder wil zetten en die uh, uh, elkaar lekker aanmoedigden aan Bart. Ik uh, die ja, <laughs> politiek dit jaar die houdt ons dat op. Dat is wel erg politiek, ja, maar ik vind dat uh, wel goed. dat vind wel goed. Maar heb je, nodig? je zegt het nou zelf, het eerste stukje van de Haltestraat. Waarom houdt dat op bij uh, iets, iets, iets, iets voor bij de fietsenminkorriemen? Zeg maar? Ja. Nou, um, er zijn, zijn, zijn er ook winkels en ondernemingen. Nee, het hoeft niet op te houden. Maar er, nee. er moet een bepaalde verschuiving uh, gebeuren. zeg maar, de huursverschillen tussen het voorstuk en het laatste stukje van de Hals zijn beduidelijk ja? tot een derde tegen de oh. voorhuur. Even, even ja. grof afgerond. Ja. Dus volgens mij, als u gaat kijken naar de Halemerstraat, dus de straat die voor de Nieuwe Dijk in Amsterdam uitmondt, dat is nu een successtory geworden. Dat is een... Ja, dus spreekt eigenlijk... Eigenlijk is de Nieuwe Dijk de Jeloers ondertussen op geworden. Maar door de lage huren is het Mogelijk om daar weer creatieve andere type ondernemingen te creëren. Ja. En ik denk dat dat een tweede stap is die we eventueel zouden moeten gaan proberen. Dus ja, de verschuiving van, van branches, mensen die, die, die, die, die door middel van uh, handarbeid, uh, ja, bepaalde branches toch weer helemaal invullen, die niet mogelijk zijn op een huur van 3000 of 4000 euro, maar die wel mogelijk zijn op een huur van 800 euro. Maar ja, die huren die zijn, die, die zijn nu bepaald, dus ja. eigenlijk zou je de, de, de huiseigenaar, de, de pandeigenaar moeten uh, overreden zijn huur te verlagen om uh, creatiever in de handstad om te gaan met, uh, met bedrijven. Uit. is gaande is gaande oké okay. de er is een enkel in die zijn stijf, maar het is echt echt gaande ja als je die jager nu krijgt dan ben je ook kwam natuurlijk daarom en, ja. en en en als mensen ziet dat alles volloopt en, en jouw pandje niet dan ga je toch wel eens een keer nadenken, denk ik. Ja, je, toch? je, mist, je mist toch huurinkomsten ja. Maar het is zeker, uh, ik hoop dat er uit de lokale bevolking, want het is, dat, dat zijn volgens mij toch altijd die, de, mensen, uh, de mensen die het dorp het beste kennen, de seizoenswisselingen, mm. de problematiek met een badplaats. Ik hoop dat er uit een jonge generatie nu ook mensen opstaan. Uh, het is een, misschien een moeilijke tijd om als ondernemer op te staan, maar ik denk wel dat het een kansvolle <coughs> tijd is om nu op te staan. Nou zit toch een hele jonge ondernemster in, uh, in de nieuwe brasserie. Ja, en fantastisch de inzet van ja, de twee meiden. Dat en dat een biologisch restaurant begonnen is ik vind dat echt geweldig, Dat ja. is echt van deze tijd onderscheidend en, ja. Uh, ja. ja, maar dat bedoel ik ook met vernieuwing kijk, die generatie heeft ook weer een hele andere blik op het kijken, en dat zijn volgens mij nog altijd de lokale winnaars zeg maar, er zijn uh, grote retail concerns. de een werkt met een grote groep franchisers zeg maar, die een die franchiser heeft dan twintig winkels uh, bij Esprit doen ze het niet zo die zeggen, wij werken alleen met een local hero dus iemand die sterk is op een Locatie waar wij in geloven en die moet dan die plaats behartigen voor ons, want wij geloven in dat die man de plek, de situatie, de omstandigheden ja. van zo'n dorpje of plaatsje of stad kent en, en ja, dat zijn een andere manier van insteek. En ik geloof er zeker in dat een song, dit is een winkel. Dorpje, stadje, waar een papa-mama winkels moeten zijn. Ja, ja. Waar men bereid is veel energie, veel arbeid te verrichten en mee flexibel kan zijn met, uh, ja, met de seizoenen. Ja, over seizoenen, je moet dus ook wel winkels hebben die uh, uh, mensen aantrekken als seizoenswinkel. Uh, de toeristen moeten naar Zandvoort komen omdat daar leuke winkeltjes zijn. Ja, die, die dus, een, dus we moeten werken aan die brandspreiding. Ja, precies. Maar En Hebben wij zelf in wat... Zandvoort moeten ook gewoon naar onze winkeltjes gaan, Dat vind ik ook. Dat vind ik ook, ja. krijg ik ook gewoon een oproep naar de Zandvoortse bevolking. Ja. Wees eens wat showfinissen en shop in Zandvoort. Ja. ja, want dan kan je toch zien, kijk, de mensen steken toch hun nek uit. En de mensen doen het maar weer, net waar jij nu ja. mee bezig bent in de Houtstraat. Ik heb nu al een paar keer een programma meegemaakt. En ik merk gewoon je enthousiasme. Dat zie je gewoon. Heeft gewoon een resultaat. He, als je nu in, in de passage loopt en... Uh, ja, dat zie je gewoon gebeuren en denk: wauw, het kan. En we kunnen dat gewoon met z'n allen. Is, is... Dus, maar daar hebben wij een winkelend publiek, moeten dat ook doen. Mm -hmm. Respect hebben ja. en gewoon lekker en Maar dat kopen. is natuurlijk ook aan de ondernemer: geef meer service, geef ja. meer aandacht. Uh, mm -hmm. Ja, tricker je klant op allerlei manieren en verwensen. Een groot deel van Zandvoort uh, woont in, uh, in Noord. Dennis, zie jij mensen uh, uit Noord Zandvoort binnenkomen? Het, het centrum inkomen? In, ja, ja, als ik toch inderdaad uh, bij mij in mijn winkel kijk... ...dan uh, is een groot gedeelte daarvan ook in... Uh, ja? ...ja, komt uit Noord. Ja, ja... Goed, dan zit ik uh, misschien ook wel in een, uh, ja, en dat part natuurlijk ook. Uh, ik bedoel, wat ik heb, dat zit in Noord niet. Dus uh, ze zullen al snel... Uh, maar je kan heel makkelijk zeggen, zeggen, want in Noord zit eigenlijk niks. Nou ja, supermarkt. Behalve van ja, je supermarkt. Nou, er, zit, er, zit, er, zit, er zit een goede supermarkt, er zit een goede bloemenwinkel, er zit een goede ja. kapper. En eigenlijk houdt het dan wel een beetje op. Ja. Uh, oh, een... uh, voor, voor, voor, voor kleren en voor parfum moet je gewoon naar het centrum moet je naar het centrum, ja, ja. Maar, maar ik denk dat even dat even juist op de bedoeling ja, is, de... toch? ja, ja, ja. maar ja, niet, uh, er moet natuurlijk ook in Noord gewinkeld worden uh, die, die, die zaken die staan ja. er ook en je kan een hele mooie uh, boeketjes bloemen kopen alleen, dat is een heel klein pleintje en dan houdt het op de voorzitter roept: je mag daar gratis parkeren. Ja, maar over een poosje denk ik ook niet meer, toch? In Noord? Nou, het parkeerprobleem... Daar gaan we niet over hebben. Want dat is... Ik heb een half jaar uitgesteld. Daar kan je uitzendingen mee vullen, want dat loopt al jaren. En het is natuurlijk allemaal begonnen met een heel klein pleintje. En het vlekt nu over heel zandvoort Ik heb liever over wat enthousiaste mensen die hier zitten. Ja, maar ik wil er best wat enthousiast over zeggen. Ik ben ervan overtuigd We hebben zoveel medewerking van de gemeente op dit moment van Ruud Wilgers, van Andor uh, Zandbergen, uh, Hilli Jansen en, en, en, en nog een aantal ik ben ervan overtuigd dat we er voor de winter uitkomen, al zal er met een nood aan hok oplossing zijn maar, en het kan nooit tot iedereen zijn tevredenheid komen, maar dat ook het parkeerprobleem voor de winter een positieve wending uh, gaat hebben, ik, ik kijk er toch wel enigszins positief tegen naar ja, je zou eigenlijk nog een benen erbij moeten maken met alle man van pas te maken zodat iedereen zint zijn de onmogelijke zaken die je in de wereld vindt. Het hangt namelijk heel groot in het raadhuis. Ja. En als je gaat trouwen, dan zit je er al voor te kijken. Man, dus, ja. uh, het zal in Stanford nooit zo zijn dat iedereen het ermee eens is. In een enkele plaats. Nee. nee. Nou ja, goed. Dat blijft natuurlijk altijd die, uh, uh, die balans die je hier in Stanford uh, continu moet zoeken. Ja. tussen uh, uh, ja, het, het, het, het woongenot van de lokale bewoners en het uh, belang van toerisme. Uh, daar, dat is altijd een, een, een balans die je daarin moet vinden. Die, ja. Dat je, inderdaad, je kan nooit iedereen tevreden houden daarmee. Nee, maar, ja. maar ja, het draait eigenlijk maar om, om, om drie punten. Als het parkeerbeleid zou doorgevoerd worden, dat iedereen overal mag staan als bewoner, hmm. op bewonersplekken, ja. uh, er zou een mogelijkheid zijn voor als je je visite ontvangt, uh, dat dat ook een oplossing voorkomt, want die, hmm. daar, daar schrikt men dan van, waar, waar is mijn visite, ja. waar moet die parkeren, en dat het Shop -and Go in het nieuwe LDC, als het straks af is met een uur gratis parkeren, hebben we het Shop -and Go opgelost, dus volgens mij, en de boulevard weer gratis parkeren in de winter, nou, een heel goed jaar. Nou, daar, de, de, de, ik ben het wel met je, je eens. Nee, dat het, je zo moeilijk is het is het niet, nee, het, het, het, moeilijk is het, maar die plannen moeten ook wel even geaccepteerd worden door uh, 17 mensen op de eerste etage van Halderstaat uh, 1A. <laughs> er wordt druk aan gewerkt, want uh, achter de schermen hoor ik wat politieke mensen die, uh, die echt druk zijn met het parkeren beleid, Maar laten we dat even ja. laten voor wat het is. Laten we uh, het even parkeren. Laten we het even parkeren. Ja. <laughs> ik vind het fantastisch mooi, bennis, uh, uh, We gaan zeker kijken. Uh, de, de, de proefperiode is begonnen. Ja. dus elke zondag is nu afgesloten tot ja klopt tot ja. september uh, eind augustus niet alleen de zondag ook de er wordt ingefluisterd ja, de, de, <laughs> ja. de paas en de pinksteren Dat ja de, de, de, de hemelvaart de evenementen. en de evenementen. Dus bij evenementen en uh, tweede Pinkse dag, tweede Paasdag, uh, helemaal Dat Dat vrije dagen. EK is zeer belangrijk, ja. want uh, we hebben uh, bij de vorige wedstrijden gezien dat er keurig een hek stond en de wedstrijd was afgelopen. Drie minuten later was het hek weg, terwijl er nog een aantal feestende mensen op midden op straat stonden. Dus dat was wel ja. een beetje een gevaarlijke situatie. Dus dat is nee, dus al eigenlijk belangrijk. alles waar we meer publiek en, en, en, en, ja. en gezellige uh, situaties uh, kunnen creëren. Uh, zullen de zal de houters afgesloten. Ja, en afgelopen zondag was het gewoon uh, was geen allemaal Nederland. stil, maar het was ja. ook stil in het ja. en, uh, ja, de Het was de eerste zondag van de maand, heel ook... Nederland open. Ja, en dan zie je het ja. ook, ja, heel Nederlands open, en je ziet dan opeens geen auto's in de haltestraat Het is geen mooi weer, dus er zijn ook geen terrassen. Dus het deed heel leeg aan, maar het was ook best wel logisch. Alle, alle omstandigheden waren tegen. Ja, hoewel toch een aantal ondernemers best hun best hebben gedaan om hun terrassen en hun aankleding op Tindelijk. te stoepen, Zag ook je extra je te geven. Maar, stil, maar je ontbrak je door... gewoon de, de, de, de ja, de de wandelaar ja, ja dat, dat dat is weer zo vankelijk ja. uh, je haalt aan heel Nederland open er gaan steeds meer steden en dorpen zondags open ja dat, dat was... was niet meer te stoppen zijn en nee en maar daar was wat natuurlijk redelijk in uh, uniek in uh, ja. een aantal jaren ja. geleden denk je dat je dat gaat merken dat, dat, dat halen een koopzondag zondag hebt ja Ongetwijfeld, ja? Ja, brengt in ieder geval niets uh, hier, maar ja goed, uh, dat is toch weer een uniek puntje wat we uh, zandwoord hebben, wat we langzaam een beetje verliezen. Hmm. strand kunnen ze ons natuurlijk uh, nooit afpakken, nee, dus het blijft natuurlijk altijd uh, leuk om die combinatie te, te zoeken tussen even lekker uitwaaien op het strand hmm. en daarna nog even rond je dorp. Uh, ja, dat, dat is toch iets extra's wat we nog kunnen bieden ten opzichte ja. van een, een Haarlem of een, uh, of een Amsterdam. Nou ja. Het wordt uh, ja, tuurlijk. Ook dat is natuurlijk weer uh, een, uh, iets wat Sandwoord uh, wat niet in mm -hmm. de kaart speelt. Ja. Maar dat kunnen we wel tegengaan door, een, als we een enorme goede brandspreiding en normale zelfstandige winkeliers hebben die zich dus onderscheiden, dus niet het ABC-verhaal van de retail stores, maar dus gewoon weer leuke, goede ondernemers, dat we toch een beetje, misschien is het kneuterig volendam, maar toch een beetje ons eigen gezicht, ons eigen beeld, onze eigen gezelligheid. En dan zijn we misschien maar op dit moment een door, maar we kunnen knoertig, gezellig, leuk, patatdorp zijn. En dat is niet in Alkdorp. Ja, maar wel, ja. Je, je kan dat knuiterig noemen. Maar uh, ga nu met, uh, met, uh, met de auto naar Volgende. Maar die dijk is vol, hè? Ja, bussen vol. Bussen vol. <laughs> ja, maar het is ook heel gezellig. En ik denk ook dat de mensen daar ook weer naar op zoek gaan. De mensen worden Warm, een beetje zelf. Ja, ja. mensen gezelligheid. weet je, Elke grote stad waar je in loopt, je hebt precies dezelfde winkelstraat. Ja, de het maakt helemaal niet uit. Albertijn, uh, ja. En hoe leuk is het niet? Ik heb in Nederland gereisd en dan kwam ik in van die kleine dorpjes naar je winkeltjes ja. dat je dacht wauw en weet je en dan ja. is het helemaal ja. niet zo'n stuk duurder hoor maar het, het, het onderscheid het ziet er leuk uit en het kan. Nou, je ziet zelfs in Maastricht, ik denk dat het de enigste de grote plaats nog is die dat wel heeft. Omdat daar enorm of goed nog van privé-eigenaren is. En waar de tweede generatie zeg maar ingestapt is. Daar zijn ook de grote concerns. Maar daar zijn nog 50% in handen van lokale Maastrichtenaren. En dat is, dat is wel een heel leuk winkelbeeld, geeft dat. Maar ik denk ja. dat het een van de weinige steden nog is in Nederland die dat echt nog kan uitstralen. We gaan uh, richting het hele uur. Ja, we zijn er doorheen. Uh, nou, ik heb nog wel een aantal vragen. Uh, ja. Gaat er nog wat spannends gebeuren in de staat Zijn er nog uh, uh, uh, van die gezellige winkelavonden die jullie organiseren? Ja nou ja, we, we hebben, ja. Um, ja nee, goed, we hebben natuurlijk een aantal met z'n met allen een aantal shopping night uh, shopping night ja. gehad. Uh, ja, goed eigenlijk uh, met met succes. Dat was heel erg leuk. Ook leuk om te doen met z'n allen. Um, ja goed, uh, ik heb uh, toevallig vorige week een, een ladies night gehad. Uh, ja, ja goed, je moet steeds meer leuke dingen verzinnen ja. om die, die klant uh, uh, ja, te motiveren om naar, naar je winkel te komen. En, maar dat werkt toch wel als je dat en, als je dat, dat ook. Het, uh, het werkt, zeker. Mm. zeker ja. En, uh, ja, goed. Wat ik gewoon zelf heel erg positief vind... is dat we wel uh, echt de samenwerking zoeken met ondernemers. Uh, dus ja, goed. Als ik wat ga doen... dan, dan laat ik dat weten aan Bart of aan, uh, aan Vlug Fashion. Van jongens, ik wil wat organiseren. Uh, doen jullie daarin mee? Mm. Nou, goed. Uh, inderdaad de samenwerking met andere ondernemers. Zoals die Ladies Night. Dat heb ik dan bijvoorbeeld met uh, Lavoque uh, gedaan. Die zijn bij ons gekomen. Ja, goed. Ik denk dat dat gewoon uh, is waar we naartoe moeten... Echt die samenwerking zoeken... Um elkaar helpen en dan maar denk ik dat we, we het heel mooi kunnen doen we hebben natuurlijk voor het voorjaar een overvol vvv programma een programma van circuit met de horeca evenementen dus voorlopig zal ja, ja, niet ontbreken aan even uh, festiviteiten binnen ja, ja. het dorp nou als je de de, de agenda ziet dan is die nee, helemaal idee vol dat, met het dat, er geweldig uitziet dus, dus ja. Ja. laten we daar ja. eerst maar mee doorgaan deze zomer goed we gaan het eerste uur afsluiten heren bedankt met veel enthousiasme de hadden staat weer in en ik hoop ook de kerst uit binnenkort daar kunnen we het ook nog wel even over hebben. Maar dat doen we misschien straks wel met de voorzitter van de OVZ. Die zit hier ook aan tafel. Uh, we gaan afsluiten. Ja. Het was weer een gezellig uur in Hotel Hoogland. Waar natuurlijk nog steeds de koffie gesproken wordt door Yvonne. Die ook de redactie doet. En ik hoop Paul Vlaander alweer onderhand. Dankjewel Daan.